...30 woningen ontruimd. Het zijn flatwoningen tegenover de flat waar gisteren een zware explosie was. In de brokstukken die in de omgeving terecht kwamen is asbest gevonden. Hoewel het risico voor de volksgezondheid volgens deskundigen laag is, neemt de gemeente het zekere voor het onzekere. In Irak zijn bij een aanslag zeker 20 doden en 54 gewonden gevallen, voornamelijk shiiten. De aanslag werd gepleegd met twee autobommen die vlakbij de Zuid-Iraakse stad Kerbala afgingen. Irak wordt al jaren geteisterd door geweld tussen soenieten en shiiten, twee stromingen binnen de islam. Het lekken van geheime stukken over Amerikaanse acties in Afghanistan is onwettig en gevaarlijk. Dat zegt het Witte Huis over de publicatie van 92.000 documenten op de klokkenluidersite Wikileaks. Volgens Washington lopen militairen gevaar door de publicatie, omdat er veel namen in de stukken staan. Het dodental van het drama op de Love Parade zaterdag in Duisburg is opgelopen tot 20. In het ziekenhuis is een Duitse vrouw van 21 overleden. Ze was een van de festivalbezoekers die in de chaos en paniek bij een tunnel onder de voet werden gelopen of in de verdrukking kwamen. Ruim 40 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Het noodweer van twee weken geleden op een camping in Vethuizen heeft een tweede leven geëist. Een man van 66 uit Wageningen overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Tijdens de windhoos werd op de camping in de achterhoek zo'n 20 caravans weggeblazen. Een vrouw van 62 overleed ter plekke. In Moskou is vandaag de hoogste temperatuur ooit in de Russische hoofdstad gemeten. Het hitterecord in Moskou staat nu op 37,2 graden. Rusland kampt al weken met een hittegolf. Tientallen mensen zijn overleden door de hitte. En in de buurt van Moskou woeden veel natuurbranden. Mogelijk wordt het woensdag nog warmer. Het weer vannacht vrij helder. Temperatuur daalt naar zo'n 13 graden. Overdag eerst zon. Later van het westen uit regen Wordt 22 tot 25 graden. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met. nu de nacht. Let's go. Baby, I gotta have some more. Turn the track up.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 I'm Stone, so hard at stones, but for hell with Shannon, the cannon, I'm shooting fast low for me. Maybe scared and a little bit frightened But I'll be back, I'll be coming back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 an